Gert Kluk met het De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats E een grote gasvondst gedaan. De NAM spreekt van de grootste hoeveelheid sinds 1995. In het reservoir zit naar schatting ruim 4 miljard kubieke meter aardgas. En dat is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De productie van het aardgasveld begint komende zomer. En de NAM verwacht dat ze 15 jaar lang gas uit het veld kan pompen. Het ongeluk zaterdagavond in Amstelveen tussen een bus en een tram is waarschijnlijk veroorzaakt door de buschauffeur. Bij het ongeluk viel een dode, een vrouw van 25 uit Meidrecht. De politie trekt na verhoor van getuigen de conclusie dat de bus waarschijnlijk door rood is gereden. De aanstormende tram raakte hem aan de achterkant. De vrouw uit Meidrecht werd uit de bus geslingerd en overleed ter plaatse. De president van de Centrale Bank van Zwitserland treedt met onmiddellijke ingang af. Er was in opspraak gekomen door een dubieuze valutatransactie van zijn vrouw. In augustus kocht ze voor ruim 400.000 dollar aan Zwitserse franken. Drie weken voordat haar man bekend maakte dat Zwitserland de dure frank aan de euro zou koppelen. Na de koppeling kon ze de franken met stevige winst verkopen. In een ziekenhuis in de Duitse stad Leipzig is een gezonde, één vierling geboren. De vier meisjes kwamen tien weken te vroeg ter wereld met behulp van een keizersnee en wegen elk ongeveer 1000 gram. Ze maken het goed, maar liggen voorlopig nog wel in de couveuse. De zwangerschap verliep volgens de artsen verrassend probleemloos. Ook de moeder, die 31 is, maakte het na de bevalling goed. De geboorte van een een-eigen vierling is extreem zeldzaam. Volgens de betrokken artsen is de kans daarop 1 op 13 miljoen. Het weer vanavond wat motregen. Vannacht klaart het op veel plaatsen af en toe op. Morgen bewolking. Er kan wat regen vallen. Ook af en toe zon. En het wordt smiddags ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 2 kilometer. Richting Den Haag tussen Rudolf Aansveen en Leidsenam 5. Op de A7 Hoornzaandam bij de Alfwitsaandijk 3 kilometer. De is daar dichter ligt olie op de weg. Op de A10 Ring Amsterdam West richting Zaanstad voor Knoopend Koenplein 2 kilometer. A15 Europort Rotterdam bij Spijkenissen 2. En verderop tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3 kilometer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 Well, Wrap you up me on, with your love love wrap me up me on, with Slaan. Heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de lute te staan. Tot jij mijn liefde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 zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik lijdt honger, ik lijdt dorst en kou. Ik struunt de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet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 Was told, kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the earth. www.zfmzandvoort.nl I can't lie